3 uur. Gijselijk lukt met het NOS-journaal. premier om drie Nederlandse parlementariërs de toegang tot Rusland te ontzeggen. Volgens hem is er geen enkele grond voor het besluit, is de lijst niet transparant en niet aanvechtbaar. Nederland zal zijn ongenoeg aan de Russen overbrengen, zei Rutte. Een van de parlementariërs die op de lijst van ongewenste personen uit de EU staan... is het Kamerlid Bontes van de groep Bontes van Klaveren. Hij denkt dat hij op de lijst staat vanwege zijn kritiek op Rusland... in verband met de ramp met de MA17. Rusland zegt dat het met de lijst reageert op sanctiemaatregelen van de Europese Unie. Een externe consultant van de NS heeft drie jaar geleden... vertrouwelijke informatie verkocht aan een medewerker van de Canadese treinbouwer Bombardier. De consultant kreeg 7.000 euro voor de gegevens, meldt de NS na onderzoek. De man was namens Dns NS betrokken bij de aanschaf van 118 nieuwe sprinters... die in 2018 worden opgeleverd. Hij heeft de vertrouwelijke informatie tijdens de aanbesteding doorgespeeld. Maar de NS stelt dat het proces niet nadelig is beïnvloed. Bombardier trok zich overigens later terug uit de aanbesteding. De veerdienst tussen Texel en Den Helder ligt stil... na een brand op de veerboot Schulpengat. Bij de brand in de machinekamer ontstond veel rook. Het vuur is uit, maar zolang de veerboot nog in de haven van Den Helder ligt... kunnen er geen andere veerboten afmeren. Havenslepers zullen de veerboot vanmiddag weghalen. Hoe lang de stemming nog duurt is onduidelijk. Iedereen die naar Tessel wil, wordt afgeraden naar Den Helder te komen. Voor de kust van Myanmar heeft de marine van het land een boot onderschept met 727 mensen aan boord. De nationaliteit van de opvarenden is onduidelijk. Volgens het ministerie van Informatie van Myanmar gaat het om Bengalen. Maar het regime gebruikt die term voor zowel immigranten uit Bangladesh als Rohingya, de islamitische minderheid in Myanmar. Die staat bloot aan discriminatie en vervolging. In Thailand was vandaag een conferentie over de vluchtelingencrisis. Myanmar, het vroegere Birma, heeft volgens een Thaise-functionaris ingestemd met een plan om de crisis aan te pakken. Het weer in Noorden regen verder nog droog. In de namiddagavond trekt van het westen uit meer regen over het land. Het gaat flink waaien. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen is nog een bui, daarna droog met zon. Dit was. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Een goedemiddag, even over de klok van drie uur. Het is weer tijd voor de Euro breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. Deze week hebben we 17 stijgers, 9 zittenblijvers, 12 dalers. En twee hele mooie nieuwe binnenkomers. Tegenover me zit uh, gelukkig weer uh, Sander. Goedemiddag. Goedemiddag, ik heb je gemist, jongen. Waar was je nou? Ja, ik was druk met school. Oh, oh, oh, hoe kan je daar nou druk mee zijn? Je bent toch al lang afgestudeerd? Nee. Jawel toch? Nee. Oh, dat dacht ik. Nee, ik moet alles uh, nog uh, op het laatste moment even binnenhalen. Ik vorige week proberen over te schakelen naar Studio 13. Nou, uh, weet je welke verbinding ik had? Kijk, hoor je hem? Deze verbinding had ik met Studio 13 vorige week. Oh, je was er niet? Nee. Hoe kan dat nou? Ja, ik was op school bezig. Ja, nou, verraad. Maar je bent er weer gelukkig. Welkom. En ook welkom uh, Spanje. Zullen we maar zeggen, hè? Ja, Hey, uh, deze week hebben we dus twee nieuwe binnenkomers. Taylor Swift en uh, Zweden komt binnen. Ik uh, ga nog niet proberen die naam uit te spreken. Dat doe ik straks wel. De snelste stijgen van deze week is uh, Lena met Traffic Lights. 16 plaatsen gestegen. En de snelste dalen. Rihanna American Oxygen met 14 plaatsen naar beneden. En Hoody Allen samen met Ed Sheeran. All about it. Ook 14 plaatsen naar beneden helaas. Kenny B heeft uh, na drie weken uh, de lijst alweer moeten verlaten. En na 27 weken Mark Ronson samen met Bruno Mars uptown funk, die is er helaas ook niet meer bij. Maar dat is niet zo erg. Hey, um, straks om uh, kwart voor vijf zal je weer de top drie horen van deze week en dan kan je verklappen. Het is een totaal nieuwe top drie. Maar hoe de top drie van vorige week eruit zag, hier komt hij. Nummer drie. God damn, God damn, God damn, God damn. Number uh, one. How can we not talk about family when families all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last It's ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come along. From where we began. No, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. We tell you. When I see you again. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week dus op nummer 3 Lunch Money Lewis. 2 was Major Lazer DJ Snake en 1 was Liva met Charlie Putt. En deze week beginnen we met de nummer 39, Ariana. Kijk, vanmiddag. Uh, je moet toch af en toe even je nummers uh, luisteren. Het is en blijft een hele leuke clip. Als je een man bent. Kan ik niks aan doen. Maar ah, dat hoort erbij. Door mijn nummer 38. Die is van uh, Charlie XCX. Break the rule. Vorige week nog op uh, 40, 18 weken lang in de lijst. Hoogste positie was nummer 10.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 Up until we die In handen van Charlie XTX, break the rule. Twee plaatsen gestegen, terwijl dat ze uh, vorige week dus uh, de rode lantaarn draagde. En over rood gesproken, even een mooi bruggetje naar Sander's t-shirt toe. Het is dan niet rood hoor, maar fel oranje. Ik weet niet of je het kan zien op uh, zfm-live.nl. Ik moet gewoon mijn zonnebril op joh, dat is niet normaal. Zo fel is hij. Maar goed, hè? dat hoort erbij. ja. Het steekt wel af, hoor, tussen het blauwe van mijn scherm en dan het oranje verjaardag. Nou goed, dat uh, maakt het uit. Uh, tijd voor de eerste nieuwe binnenkomen. Die vinden we op de 37e plek en dan heb ik het over uh, Taylor Swift. Ze is weer uh, in de lijst. En dan kan ik wel weer gaan vertellen dat ze vroeger op de jonge leeftijd. al liedjes schreef en gedichten maken. Laat ik blad. Maar dat ga ik niet doen! Maar ik ga wel wat over, anders over Taylor Swift vertellen. Ik weet niet of ik het heb uh, meegemaakt of meegehoord, meegeluisterd, meegenomen, uh, hoe je het wil zeggen. Um, Taylor Swift en uh, Jimmy Fallon zijn opgedoken in de lijst uh, van de 50 meest invloedrijke personen van het Amerikaanse zakenblad uh, Fortune. Swift en Fallon uh, zijn de enige celebrities in een lijst die wordt uh, gedomineerd door beroemde politici, activisten, religieuze leiders en uh, zakenlui. Nou, met de zesde plaats is uh, Swift de hoogst geplaatste vrouw in de lijst. Een positie die ze vooral heeft te danken aan haar uh, boycott van uh, Spotify. Want Zwift's uh, uh, inspanningen om betaald te krijgen voor haar muziek kunnen een gigantisch effect hebben op de manier hoe artiesten worden gecompenseerd in het tijdperk van uh, gratis streamen. En zo verklaarde dat blad uh, uh, haar positie. Met 4 miljoen kijkers en nog eens uh, 6,7 miljoen volgers op YouTube. Heeft Jimmy Fallon een 46e plaats veroverd in de lijst? Nou, de top 3 uh, wordt bekleed door de Apple-topman uh, Tim Cook... Uh, president van de Europese Bank uh, Mario Draghi... en president van uh, China Xi Jinping. Uh, Swift uh, laat verder alleen de paus... en uh, onlangs verkozen Indiase president uh, Niranda Modi voor zich. Meer niet. Doet ze goed, die meid. Maar ah, goed, ze heeft dus een uh, nieuw nummer uitgebracht. Als je die clip ziet... Ik vind een hele aparte clip, uh, een beetje een soort future X-Men uh, uh, uh, role-playing, uh, uh, ja, hoe, hoe noem ik dat? Ja, de toekomst. De toekomst, ja, uh, ik zit een fantastic voorachtig. achtig uh, Action Heroes, zo ziet het er een beetje. Ja, nou ga je niet even kijken op VEVO YouTube, uh, staat hij. Maar hier staat hij dus uh, in Europa op de lijst, op nummer 37. Baby, now we got bad zo heet hij, Taylor Swift. So take a look what you've done Cause baby now we got bad blood Now we got problems And I don't think we can solve them You made a really deep cut Yeah baby now we got bad blood Did you have to do this? I was thinking that you could be trusted Sorry, just for show, live like that, live with gold. De zomer er weer aan, want hij is uh, weer bezig omhoog aan het grijpen. En we toven natuurlijk uh, Omi met cheerleader. Vorige week nog op 37, 22 week alweer in de lijst. Ooit heeft hij een uh, behoorlijke tijd op nummer 1 gestaan. En nu op 35 dus. Felix Jan remix, hoe kan het ook anders? Want wat Felix Jan aanraakt op het moment, uh, dat, uh, dat gaat gewoon de hitlijst in. Dat is gewoon een feit. Kan niet anders. Euro breakdown op Vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En is is tijd voor onze laatste nieuwe binnenkomer alweer. Niet, uh, niet het uh, de laatste, ja, wel de laatste en het tweede. We hebben de twee. We hebben we er maar twee vandaag? Ja. Heb je er zo weinig in gezet? Ja. Oké, okay. ah, niks aan te doen. Mansel. Uh, Manselum. Man, man's ken je die? Ik ken hem. Ja. Voor degenen die hem nog niet kennen, hij heeft uh, het Eurovision Song Contest 2015 gewonnen. Uh, het Eurovisie Song Festival, zoals we het gewoon noemen. Maar uh, even een klein beetje de historie van uh, deze zweet. Want in uh, 2015 raakte hij bekend in zijn eigen land uh, door zijn deelneam, de deelname aan uh, Idols. Waarin hij als uh, ja, vijfde eindigde. Een jaar later nam hij uh, deel aan uh, Let's Dance. En samen met Maria Carlsen won hij deze danscompetitie. En in 2007 nam hij toen deel aan het Melodie Festivalen. De Zweedse preselectie is dat voor het Eurovisie Zongfestival. En dan met de nummer Cara Mia drong hij het door tot aan de finale. Maar hij werd derde. En niet veel later bracht hij zijn eerste album uit. Dat ook meteen Platina opleverde. En twee jaar later probeerde hij het opnieuw... voor de voorselectie van de Eurovision Songfestival. Ik wil half Engels, half Nederlands zeggen. En uh, nou ja, uh, ditmaal met Hope and Glory. En uh, toen er, haalde hij ook weer de finale. Maar weer niet de eerste. Vierde plek uh, kreeg hij toen. Hij uh, werd uh, door Servetjes Television gevraagd... om gast hier te zijn uh, van het Melodiefestival 2010... En na eerder ook reeds uh, uh, Lila Melodie Festivalen te hebben gepresenteerd. Nou, een jaar later werd hij dus uh, presentator. En de job uh, die hij drie jaar lang zou uitoefenen. Nou, in 2015, dus uh, dit jaar, ging hij weer meedoen met die voorselectie. En dit keer met het nummer Heroes. En toen wist hij uh, eindelijk uh, te winnen. Nou, niet alleen in Zeiland heeft hij dus gewonnen, ook gewoon in de rest van Europa. er was een nauwe wedstrijd met uh, Rusland. Ik weet niet of je het gezien hebt. Nee. Nee, nou, ik heb het echt op de voet gevolgd en uh, met zweetdruppels op mijn voorhoofd. Want ik was even bang dat Rusland ging winnen. Nou, op, op zich, Rusland had ook wel mogen winnen, hoor. Ja? Had ook wel een goed nummer. En er was wel een mooie protest geweest als Rusland had gewonnen. Dat had ik wel leuk gevonden. Maar er was één land die gewoon totaal niet op Rusland stemde en de rest allemaal wel... Of met 1-2 puntjes. Of gewoon met die 10-12 uh, punten. Dus uh, het werd heel spannend. En uh, de vakjury Die geeft hun punten altijd die dag ervoor al. Even uh, hebben ze een optreden ervoor. En dan geeft de vakjurie de punten. En de regie. Dat vond ik wel weer wat jammer. Die heeft uh, met de finale. Dus, dat het publiek kon stemmen. Zo de volgorde gedaan. Dat het heel spannend leek. Dat Rusland eerst heel hoog was. Een grote afstand van Zweden. En dat daarna de laatste helft. ...want bijna niemand meer op Rusland stemde... ...waardoor Zweden duidelijk eerste was. Voor mij hadden ze dat een beetje mogen mixen. Ja. Of gewoon oh. geen invloed erop uitoefenen. Maar goed. Yeah. Iedereen zegt dat het altijd doorgestoken kaart is... ...het Eurovisie Songfestival. Dat is niet waar. Er is zelfs een land gediskwalificeerd met de punten. Omdat de vakjury alleen maar de punten heeft gedaan... ...van de publieksjury. En dus niet hun eigen punten goed hebben doorgevoerd. Dus er wordt streng op gecontroleerd genoeg over het songfestival. Laten we gewoon gaan luisteren naar deze man zelfmere Met zijn uh, nummer uh, Heroes. Hé, hey, dat is hem niet. Waar is hij nou? Waarvoor doet hij niet, Sander? Gaan we nog een keer proberen. Nee, hij doet het niet. Maakt niet uit. Dan gaan we even snel opzoeken voor je. Dat uh, gaat helemaal goed komen. Ehm... Um, Misschien kan je wel wat, wat vertellen over morgen. Want morgen wordt deze uitzending herhaald. Normaal is het altijd tussen 7 en 9 op zaterdag. Maar uh, helaas zijn we er niet helemaal, geloof ik. Hè? Nee. Nou, oh, kijk, ik heb Don't hem al voor je. Gaan we straks uitleggen. Dit is uh, Mansel leuk met Heroes. Let's run forever. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Once and forever.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 Ja, dan zo op het podium stond met die grote biediewol achter hem. Met, uh, ja, dan kan je wel zien dat hij echt kan dansen ook. En echt uh, precies op het juiste moment met alle effects die erbij zitten. Dat heeft hij goed gedaan, deze man. Zelme Leu met uh, Heroes. En hij is gewoon het eerste geworden op het uh, Eurovisie Songfestival. En het nummer die start eigenlijk in net zoals uh, ja, uh, het Zweedse merk uh, dat grote Zweedse merk. Echt altijd in De eerste keer lukt het nooit. Nee. Als je zo'n kast van de Ikea in elkaar wil zetten, de eerste keer lukt het gewoon niet. Nou, dat was dus ook weer dit nummer. De eerste keer uh, starten, lukte gewoon niet. Maar uh, in herhaling uh, doet alles het goed. We hebben over de herhaling gesproken. Uh, we begonnen er net even een klein beetje over. Morgen zaterdag, als je zit te luisteren, dus vandaag. Um, ja, hoor, ga je over een half uur uh, wat anders horen. Ja, vertel. Jij weet er meer van. Het is jouw schuld, geloof ik. 20 jaar Rob ACTA Award. Kijk. 20 jaar alweer? Ja, 20 jaar alweer. Zo. Dat is een behoorlijke tijd inderdaad. Ja. Rob Actor in het uh, Patronaat in Haarlem. En er wordt, uh, dan wordt uh, dan live uitgezonden, integraal zoals ze zo mooi heet, hier op uh, Zierfum Zandvoort. Mede mogelijk gemaakt door uh, jij zei de gek, Marcus van Dam zei de gek en nog uh, velen anderen. En dat is uh, vanaf een uurtje of zeven dan gok ik. Acht uur. Vanaf acht uur. Ja, tussen zeven en negen heb je uh, de herhaling van de uurbreak. break. Nou, inderdaad, acht uur dan. Tot hoe laat kunnen we ervan gaan genieten? Tot 4 uur in de nacht. hè? Hey? Ja. Zo. En je houdt niet van slapen dan of zo? Nee. Oké, okay, nee, dan uh, is het duidelijk. Morgen dus, of uh, vandaag ligt er aan wanneer je luistert, zaterdag uh, vanaf 8 uur tot 4 snachts Worm Acta Awards. 20 jaar live vanuit het patrogonaat wordt dus integraal uitgezonden. Hierop uh, Zie je weer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 Nummer 30 in handen van David Guetta, maar dat doet hij niet samen. Samen met Nicki Minaj en Abrojack. Met een prachtige nummer. Hey mama! Hey, die kennen we ergens van. We gaan weer overschakelen naar Studio 13.000. En dit keer is die studio niet leeg. Je zou denken, uh, hij zit gewoon tegen je over je. Maurice, wat lol je nou slap? Ja, ik lol slap, ik weet het. Klein overzichtje, welke platen we wel en niet hebben gehad met de Sander. Al zeven weken in de lijst. Op nummer 40 hebben we Felix Jean en Jasmine Thompson met One Nobody. En op nummer 39 hebben we Ariana Grande met One Last Time. En op nummer 38 hebben we Charlie X met Break the Rules. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 37 is Taylor Swift, Future... Featuring Kingdra Lamar met Bad Blood. Kendrick. Kren Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Ja, zo heet die beste man. En dan nummer 26. Vorige week stond hij ook op 26. 36. 36. Britney Spears en Izzy Azalea met Pretty Girls. En dan 22. Ja, over Britney. Sorry dat ik je even stoor. Over Britney Spears, over dat nummer uh, Pretty Girls. Ze hebben er gewoon spijt van, hè? Dat ze dat nummer heeft gemaakt. Maar, maar daar kom ik straks verder op. Oké. Okay. En dan al 22 weken in de lijst op nummer 35 hebben we Omi met Cheerleader. Op nummer 34, vorige week stond hij op 34, Pitbull en Neo met Time of Our Life. En ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 33 is Zelmerloe met Heroes. En op nummer 32 hebben we Fifth Harmony featuring Kid Ink met Work It. En op nummer 31 hebben we Hoodie Allen featuring Sheeran met All About It. En we hebben hem net gehoord op nummer 30 David Korta, Pete Wing, Nicky Minas en Air Force met Hey Mama. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op uh, 29 vinden we dan Rihanna American Oxygen. En op 28 onze Hollander twee weken pas in de lijst. Dit is Dotan met Hungry. Hit up the bottle. Hearts will melt like ice.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 Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf, de grootste hits van Europa met Maurice Mulder.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 He is going 26 weken in en maakt meteen langs gemonteerde plaats in de Euro Breakdown in de Europese top 40. En ze hebben de nummer 1 hit notering gehad, deze Ecosmith. Maar er is meer met Ecosmith aan de hand op dit moment. We moet hem alleen even erbij pakken. Want ik had nog een, een nieuwsfeitje over Ecosmith. Uh, ja. Want uh, Sydney Sirjota, dat is uh, de zangeres van Echo Smith... heeft meer nood op haar zang, zo wordt geschreven. De 18-jarige frontvrouw behoort nu echt tot de cool kids. En heeft een uh, modecontract binnengesleept. Wilhelmina Models bevestigde de deal met uh, Sydney Sirjota afgelopen woensdag. De zangeres van Echo Smith is inmiddels te zien in de Teen Vogue en in de Elm. Uh, fantastisch om dit moment van mijn loopbaan in de wereld van beauty en mode te kunnen duiken. Ik ben gezegend om de wereld te kunnen ontdekken met mijn muziek. En nu zal ik iedereen die andere kant van me laten zien als artiest al dus deze zangeres. Nou, ik vind het sowieso wel een modepoppetje deze Sydney hier Jota, met er uh, pas 18 jaar. het, het, het leuke is van uh, Ecosmith, het is eigenlijk alleen maar aan familie. Meer is het niet. Hè. Ze doet het samen met de broers. En uh, daar komt wel echt prachtige muziek uit. Goed, deze week dus op 25. Eckersmith met Cool Kids. Op 24, 23 en 22 vinden we allemaal zittenblijvers. En daar gaan we nog eentje van draaien. Dat is op nummer 24. Clean Bandon met Stronger.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 Wij staan der lijsten hier op uh, ZFM Zandvoort. Vorige week was ook op 24, drie weken is erin. Is ook meteen de hoogste positie voor Klingman en met Funger. Zet aan met Celina Gomez. I want you to know is so, 13 weken in de lijst. Of 23 deze week, net zoals vorige week. En 22 is ook hetzelfde gebleven. Wij gaan straks luisteren naar de 21 die er ook maar drie weken in staat. En op 21 vinden we dan Zara uh, Larsen met Uncover. The Euro Breakdown. Nobody sees Nobody. is blinding dit zit uit Stockholm, geboren in uh, 1997, dus het is nog uh, piepjong. Jij bent snel een rekenstander hoe oud is ze dan? Ze is 17. Ja, net zo oud als jij geloof ik, hè? Ja, ik ben alleen een paar maandjes ouder. Ja, zij dus is op uh, 16e zimmer geboren. Uh, en jij dan een uh, paar maandjes eerder, jij bent bijna binnenkort jarig, hè? Of twee maandjes. Ja, gaan we dat vieren hier in de uitzending, of zeg je van laat maar zitten? Nou, we kunnen het vieren, maar ik ben op een maandag jarig. Ja, nou, dat is schiet niet op, hè? Nee, nee dan wordt het lastig... Uh... Uh, ik ben zelf ook binnenkort jarig, maar dat is op een donderdag. Dus dat uh, wordt hem ook helaas niet. Hey, um, Britney dan. Want, uh, <laughs> ja, ja. Man, je moet even snel doorschakelen. Britney Spears, ik had het net even over toen uh, Sander de Resume uh, aan het uh, presenteren was voor je. Dat uh, zij echt spijt heeft van Brit uh, Pretty Girls. Want Britney Spears zou helemaal namelijk niet blij zijn met haar samenwerking... samen met Iggy Azalia uh, op deze plaat. Want de zangeres hoopte dat ze met Azalia weer eens een grote hit scoorde. Maar dat succes is uh, uitgebleven. Nou, voornamelijk dan in Amerika, want hier in Europa doet ze het wel enigszins. Uh, de zangeres uh, uh, Insiders vertelde dat uh, aan het magazine Oké... Okay, dat ze van tevoren was gewaarschuwd. En uh, daar is Britney het dus nu ook mee eens... Tijdens de Billboard Music Awards stond de tweede op het podium... maar een hit is het zeker weder niet geworden. Pretty Girls uh, staat op een moment in de Euro Breakdown... op de uh, 36e plaats in de derde week... en is ook blijven steken en komt ook, denk ik, niet veel hoger. Maar goed, dat uh, hoort erbij bij die artiesten. Ken je Brian Adams? Ja, die ken ik. Ken je ook Brian Adams? Nee. Nou ja, Brian Adams is ook een uh, artiest die je op... Uh, Wordt wel eens verward met Ryan Adams, dat heb ik al eerder uh, verteld. Maar Ryan Adams heeft aangegeven gewoon, op de uh, gewoon optredens te blijven doen. Want hij heeft op het moment een uh, gebroken rib. De zanger vroeg zich uh, eerder op de dag nog af of er breuk of een kneuzing was. Nou, vooral als ik inhaleer wil mijn hele lichaam een vuurbal van pijn uitspugen, zo zei deze Ryan Adams. Uh, ook liet hij toen al weten de geplande shows gewoon te zullen doen... en dat hij van geen afwaken wil weten. Na medisch onderzoek bevestigde de zanger dat zijn rib gebroken is. Ik kan je vertellen, uit eigen ervaring... Ik heb hem dan uh, nooit gebroken, maar wel vaak gekneusd. Je kan hem beter, uh, beter breken als kneusen, je rib. Breuken doen minder pijn dan kneuzing, hè? Uh, precies. Helemaal met ribben, want daar kunnen ze gewoon echt helemaal niks tegen doen. Hey um, zo direct, het volgende uur uh, gaan we naar de tweede helft van de lijst luisteren. Zit je nu, nu op uh, zaterdag te luisteren, dan uh, dank ik u voor het luisteren. Zo direct veel plezier met de Rob Akda Awards. Ja, dat is zaterdag pas, hè. Niet dat mensen nu gaan denken van, oh, oh, oh, nee, zaterdag. Herhaling van deze uitzending, Rob Akda Awards. Tussen 8 uh, en 4 uur. Wil je nou de top 3 weten van deze week en kan je het komende uur niet luisteren... luister dan gewoon volgende week vrijdag om de klok van... even over de klok van drie uur. Dan zal ik de top 3 voor jou gaan herhalen. Wij gaan er het eerste, uit, het eerste uur uit met een nummer die op nummer 19 staat. Best wel veel plaatsen gestegen. Vorige week nog op 35, tweede week dat ze er pas in staat. En dan heb ik het over het prachtige nummer van Lena met Traffic Lights.